Er staat file in de Randstad op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. A27 Utrecht-Gorken, met net 4 kilometer. Na een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie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 En hier is de tweede helft amper twee minuten aan de gang of het uh, wordt 1-1 in de wedstrijd. Het was uh, Joost Hof die de bal oppakt en uh, helemaal links achterin. die zag Ozan gaan. Die speelde Ozan aan en Ozan poort zijn tegenstander en speel onders speelde toen zijn andere tegenstander. En kon zo doorgaan op het doel en daarmee uh, is de stand hier in deze wedstrijd 1 tegen 1. En dan nog steeds met die man natuurlijk. Naar Tjerk de en het is Blauw. En het is ongelooflijk, is hier gebeurd in deze wedstrijd. Bloemenal staat met 2-1 voor. Dankzij het doelpunt van Markeus vlak na die aanval, natuurlijk bij Bloemenaal. 1-1 was het 1 -1 Markeus. Ik kreeg die bal aan de rechterkant. En die schoot hem goed in de linker benedenhoek onhaalbaar voor de keeper. En zo is het hier in deze wedstrijd: 1-2 voor Bloemenaal. Fire con Dios en hé na En welkom bij het tweede uur zondag in Kennemerland. Het is 10 uh, over 3 op deze zonnige zondag. En even een uh, aantal nieuwsberichten. Want Europese mannen zijn vrouwen voorbij als grootste internet shoppers, dat blijkt uit een onderzoek onder de 10.000 Europeanen. De Europese man koopt twee keer per maand producten online. Dat is maar liefst twee keer zo vaak als vrouwen. Van de mannen met een hoge inkopen koopt 66% regelmatig artikelen via internet. Van de mannen met een lage inkopen is dit 44%. Boeken, muziek en games blijven de populairste aankopen. Maar schoenen en kleding zitten vooral in Zweden, Duitsland, Engeland flink in de lift. Ja, je wat voor je internet? Wel eens wat? Soms, maar vooral uh, films en uh, CD's. En ja, ja, ja, ja, ja. Het is, het is wel makkelijk. Dus, Misschien ook. Ja. Het is, je, bijvoorbeeld, uh, uh, het is ook meestal goedkoop, omdat er een aantal uh, kosten die je in de winkel erbij krijgt, die zitten er nu niet bij. Dus ja, dat, wel maar, dat wel vaak verzendkosten. Verzendkosten, uh. dat is 2 euro of zo. Ja. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een heerlijke een 19-jarige man uit die plaats opgepakt... ...die rondredt in een auto die tot het dak was volgestouwd met wietplanten. Dat maakt de politie zondag bekend. De jongeman had zelfs kracht moeten zetten om het achterportier dicht te krijgen. De henneplijk staken door de deur naar buiten. De bestuur hadden wel plaats om te zitten, maar, maar uh, waar de man met de wiet heen wilde is onbekend. En uh, nog een leuk bericht, maar nou ja, leuk, een apart bericht... Want uh, Groot-Brittannië overweegt op paspoorten een derde categorie in te voeren Naast M voor male en uh, f, voor, uh, f voor female Komt er waarschijnlijk nu een derde categorie dat een X zou worden Nou dan zou je denken, waarvoor is nou weer die X? Nou dat staat voor transseksuelen en andere personen met een onbestemd geslacht Ja maar, dus, maar hoe, hoe gaat dat nu dan? Zo, ik laat me ombouwen, ik ben een man nu ja. Maar ik laat me ombouwen tot een vrouw Ja Wat ben ik dan? Ehm. Um, uh, ja, moet ik dat aangeven om een paspoort Ja, man of ik vrouw. denk dat je. Dat is geen ik vind het niet, niet zo ik, slecht. Ik, ik denk dat het dan eerst M is, dus male, en later wordt veranderd naar female. Ja, maar dat vind ik dat wel slimmer, dan X eigenlijk? Ja, tuurlijk, het is veel makkelijker. En daarom is het nu een overweging, ja. dus voor transseksuelen misschien in Groot-Brittannië. Ik stem een voor. X je! Ik stem voor. Een Chiliaan een op de vlucht. Uh, voor de politie heeft hij de nacht van donderdag op vrijdag een val van 135 meter overleefd. Toen hij wegliep van de snelweg waar hij op een zit van druk werd betrapt en over de vangrail sprong, viel hij van een viaduct. In het viaduct, of in het donker, had de man kennelijk niet in de gaten dat hij zich op de hoge brug bevond. Hij kwam in de rivier terecht en liep botbreuken en kleuzingen op. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Zou He? je dat doen? Wat zal ik doen? springen als de politie achter me aan zit? Ja? Nou, echt niet hoor. Het in het bericht staat, hij zag het niet omdat het donker was. Ja. En maar hij heeft het overleefd. 185 meter van een viaduct. Ja. Dan kijken we even naar de jaren van vandaag. Geboren 2 oktober 1951. Philip, oké. Okay. Het is de zanger van Human Leak. Human League is bekend van Don't You Want Me the Lebanon en onder andere Lactic Dreams. Ook is jager Gordon Sumner. Ook wel bekend Sting. is de zanger van de police. Nou ja, die kent de police niet. Every Breath You Take is onder andere een hit van hen. Maar solo heeft Sting ook een aantal hits. Englishman in D New York en Fields of Gold. Winston Casanovich geboren, 1976, presentator. En vandaag als jager Don McLean. Hij is liedjeschrijver. Van onder andere Killing. And Softly. En uh, ja, ik denk dat we van hem gewoon een plaatje moeten draaien. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Van Don McLean. We draaien American Pie. A long, long time ago. I can still remember. How that music used to make me smile. And I knew if I had my chance.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 day that i day that I This will be the day that I die 6,5 minuut voor de jager Don McLean. Zie, zie. Het is uh, als Michael Jackson, die, uh, die werd bewusteloos. En als de hulpdiensten meteen waren gebeld, had hij het gewoon overleefd. En dat zijn gewoon vreselijke berichten. Maar het liedje ja. blijft natuurlijk heerlijk van het album Off the Wall. Hoorde je Michael Jackson en Rock with You. En we gaan even naar de tussenstanden. En het staat bij TV uh, Venlo AZ, die is afgelopen die wedstrijd. En het is 1-3 geworden. En we zijn er om half drie, drie wedstrijden begonnen. FC Twente, Excelsior staat het 1-0 voor Twente Groningen-Ajax is nog steeds 0-0. Feyenoord-ADO is 0-2 voor ADO. Dan is er om uh, half vijf nog één wedstrijd. In Nijmegen wordt de wedstrijd NEC-PSV gespeeld. Hier Jonathan. I've been, feeling, I've been feeling, I've been feeling, I've been a feeling like you miss me around. I've been hurting, I've been hurting, I've been a hurting but there's no way out. I... Denken aan uh, een beetje disco van vroeger De nieuwe van Beyoncé Love on top En wat is dat ook een heerlijke plaat Net zoals deze Het is uh, zondagmiddag Een hele zondagmiddag hier in Zandvoort. Het is vijf over half uur Goedemiddag En we gaan met z'n allen even dansen Doe je mee? 1, twee, drie, vier Oei. We breken Urtwin het vijf voor Tjerk de Blauw. Tjerk. En hier is het kant uh, 3-1 geworden in die wedstrijd tegen Erkades. Uh, en dan komt er een gevaarlijke aanval van Erkades. Uh, het is de dame die in de eerste instantie hand ertussen krijgt en die bal weghaalt. En nog is die bal nog niet eruit. Hij ligt op de rand van een 16 meter gebied. Het is hierbij, op de komt. Het is uh, Gijs die hem kraakt. Gijs heeft de bal aan zijn voeten. Gaat kijken wat hij doen kan. Gooit hem dan op taal. Een paaltje ook. Aan de linkerkant van het veld. En uh, die moet de schuimbeweging maken. Kan die bal niet houden. sterker, dat is die ik erover kan nemen. Maar het is hier 3-1 geworden. Dankzij uh, Gijs-Jan Koelgeest. Het was een uh, vrije trap uh, aan de rechterkant. Die werd op beide gegeven. Maar hij zag Ozan gaan. En Ozan gooit er hem schitterend voor bij de tweede paal. En zo doen de kopten. Gijs hem schitterend in. En daarmee is het geworden hier 3-1 in deze wedstrijd. En uh, ja, het is natuurlijk uh, de klasse van hoe uh, we met alles zich zo leeg kan om te staan met uh, van vijf minuten al met die man te spelen. Nou, ik zou zeggen, neem een lekker drankje, niks aan de hand. Zonnetje schijnt en je hoorde earth, wind en fire en let's groove. Vorige week zondag was de zilveren kruis Achmea loop op de Grote Markt in Haarlem. Het was alweer de 27e editie van de loop die vroeger bekend stond als Trosloop. Het was een gezellige drukte van jong en oud in het centrum van Haarlem. Hier een klein verslag over. 1 2, Dus wordt het moment Hier zijn ze was het zwaar? Nou, het valt best wel tegen, ja, inderdaad. Het zonnetje erbij, dus warm, benauwd. Maar voor de rest, het is wel een hele leuke loop, maar uh, wel zwaar. Ja. Wel tevreden met de tijd? Ja, nou ja. Ik had gehoopt twee minuutjes eerder te lopen. Maar uh, ja, hier in het begin is het zo druk. Dan moet je zo inhouden. En dan, uh, ja, dan moet je gewoon die tijd laten schieten en gezellig lopen. Want het is mooi weer en uh, veel mensen langs de kant. Eerste keer dat u meedoet? is Nee, nee, nee. Is de we uh, begonnen met de halve marathon, maar ja, op een gegeven moment is dat een beetje te veel. Ik ben net 50 geworden, dus uh, op een gegeven moment uh, 10 kilometer, dat is mooi geweest. Nou, rek lekker uit, ga ik doen, bedankt. 3-2-1. Uh, rustig aan jongens, rustig aan op de steden van de Grote Markt. Houd elkaar heel, zo gaat dat keu. Het was dus een uh, groot feest op de Grote Markt vorige week zondag. We hebben nu uh, drie tussenstanden in de Eredivisie. Half drie begonnen. SC Twente 1-0 tegen Excelsior. FC Groningen speelt thuis tegen Ajax. De tussenstand is daar 0-0. En Feyenoord thuis tegen Adenhaag. Haag. Verrassend, de tussenstand is daar 0-2. Zomer van ZFM, ZFM's antwoord, 106.9 FM Haar zijde zachte haren een wild langs haar gezicht bracht een jaar, maar zoveel ouder in dit licht dan kom maar heen maar niemand komt dichtbij misschien een uur misschien een nacht maar altijd blijft ze vrij tot achterochtend de ochtend haar weer nieuwe kansen bent.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 bedankt. Dat gezang van jou, dat kunnen we niet meer horen. De ramen gaan stuk. Nou. We zijn klaar. Jezus, wie gaat nou weer de schaam, Natalia? Je wordt de Marco Borsato en vrij zijn Zondag in, in Kennemerland. En we doen even twee berichten hier uit de regio, want de Zandvoortse wethouder Wilfred Tatus van de VVD heeft donderdag laten weten dat hij opstapt. Op 4 oktober zal Tatus ontslag nemen in zijn functie als wethouder van toerisme en economie. De wethouder liet weten dat hij het werk jarenlang met plezier heeft gedaan, maar vindt het tijd voor iets anders. Uh, naar verwachting zal de wethouder 4 november vervangen worden. Op 3 oktober komt een nieuwe fietsenstalling voor 350 fietsen in, in het Raaksgebied beschikbaar. De fietsstalling ligt aan de Wilhelminastraat tussen de Raakspoort en de Jopenkerk. Er is niet alleen ruimte voor gewone fietsen, maar ook voor, voor fietsen met een kratje met en motoren De fietsstalling is gratis, openbaar en overdekt. De opening van de fietsstalling valt tegelijk met de in, in gebruikname van de Raakspoort. Dit is een nieuw kantoor van de gemeente Haarlem. Um, drie tussenstanden in de Eredivisie. Wedstrijd om half drie begonnen. FC Twente speelt thuis tegen Excelsior. De tussenstand is daar 1-0. FC Groningen thuis in de Euroborg tegen Ajax. De tussenstand is nog steeds 0-0. En Feyenoord in Rotterdam tegen Aden Den Haag. De tussenstand is daar 0-3. Zie je even een weerbericht? Vandaag, nou, zoals je ziet, enorm zondagmorgen. Is ook nog wel redelijk hoor? Zon met sluierbewolking, matig zuidwestenwind, maximaximaal temperatuur in Zandvoort rond de 21 graden. Ah, wat is het toch een fijn plaatje zeg. 9 koppige Amerikaanse band uit Los Angeles. En um, zijn vooral bekend van de hits Car Wash en R.R. Express. En dit is hun laatste hit geweest. was in de lente van um, 1982. Je hoorde Rosé Royce en Best Love. Zometeen zijn we terug met het uh, alweer het laatste. Helaas het laatste uur van uh, Zondag in Kennenland. Voor deze 2 oktober 2011. We gaan het onder andere over een aantal evenementen hebben hier over Zandvoort. Je hoort het straks. Dit is You Ain't Seen Nothing Yet.